Het was kerstochtend, maar dan 2021. 61. Ja, maar dat zingt hij, maar nu is het 2021. Ja, dat dus, uh... 60 jaar later. Ja. Tot, Toch? Een, een beetje ja. een emotie. <laughs> nou, ja, welkom in het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort op deze zaterdag, eerste kerstdag 25 december 2021, Jammer. Wat gaan wij doen in het uh, tweede uur? In het tweede uur van deze eerste kerstdaguitzending van Goedemorgen Zandvoort uh, nog meer van de Zandvoort-podcast.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 naar de toekomst kijkt. Hoe zie je die komende jaren?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 Mess nuts roasting on an open fire Jack Frost nipping at your nose Yuletide carols being sung by a choir. Dressed up like Eskimo's Everybody knows A turkey and some mistletoe Help to make the season bright Tiny tots with their arms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 To kids from one to ninety two. Although it's been said many times. times, many ways. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas.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 Op het moment dat de insprekers zijn, dan kunnen die, een, die inderdaad die korte tijd van drie minuten hun verhaal houden. Ze, ze hebben ook vaak vragen. Die vragen die hoeft men niet eens te beantwoorden. He, dat zijn vaak vragen aan, aan het college, want het is niet de bedoeling, uh, heet het dan, dat een discussie ontstaat. Maar de mensen hebben juist vaak. Uh,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 Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year.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 Uiteraard wel uh, met, met, met groot compliment aan de organisatie uh, uh, van de F1 uh, de open dag gehad. Maar ja, het circuit is over het algemeen natuurlijk gesloten voor particulieren. Ja. Dus uh, het is mooi dat mensen daar dan naar de stembus kunnen. Ja, ik denk dat Marcel wel twee keer gaat stemmen. Uh, ik denk dat Marcel als hij zou kunnen dat hij daar, het zijn drie <lacht> dagen, dat hij daar... Blijft slapen. Ja. <lacht>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 niet nadat ik u hele prettige kerstdagen heb gewenst en een goed uiteinde en een goed begin van hetzelfde. snow, But even if the sun shines from now to Christmas day, as far as I'm concerned, I know.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 Toen ook bij, ja, ja, ja. Dus je weet nog precies welke muziek gaat komen. Nou, ik heb... Het wat was de keuze toen ook? Was al wel goed? Dat was wat minder. Dat was wat minder, hè? Maar wel leuk. Ja, ja wel leuk. <gül> nou goed, dat zometeen. meteen dus bij ZFM Zandvoort. En nog even vanmiddag ook om twee uur van twee tot vijf... de winterse top 50 van Rob Harms en Albert-Jan Vos. Die natuurlijk normaal dan zitten met Zandvoort op zaterdag... maar nu dus uh, met een winterstintje. Dus uh, we gaan het zien. Ja, we ik horen ben, eigenlijk. ben heel benieuwd. We hebben ze best gedaan, dus... Ja.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 Feelings here That only counts The time of year